Vanavond in Hadsevlaats. Harm de Ruiter. Bekend van United by Music and Basic. Ook in de studio een muzikale verrassing. Vanavond in Hadsevlaats.